4 uur Herman Vriend met het NOS Journaal. Bij een aardbeving in het noordoosten van Turkije... zijn naar schatting 500 tot 1000 mensen omgekomen. Dat heeft het Turks Geologisch Instituut berekend... op basis van de kracht van de aardbeving... en de slechte staat van veel gebouwen in de regio. Het epicentrum van de beving lag bij de stad Van... in de buurt van de grens met Iran. Volgens de Turkse vicepremier zijn er in het gebied... zo'n 45 gebouwen ingestort. Ook is de stroom in veel dorpen uitgevallen... en ligt het telefoonnetwerk plat.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 Hij was al enige tijd ernstig ziek. Enkele Plaket is 75 jaar geworden. De politie heeft twee Russische wielrenners... van de snelweg A50 bij Apeldoorn gehaald. De twee doen mee aan het EK-baanwielrennen in Apeldoorn. Tegen de politie zeiden de Russen... dat ze tijdens een training de weg waren kwijtgeraakt... en dat ze via de vluchtstrook van de snelweg terug wilden rijden. De twee Russische wielrenners krijgen een boete van 110 euro.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 Het weer, een zonnige najaarsdag met temperaturen tussen de 10 en 14 graden. Ook morgen zonnig, maar vanwege een vrij stevige wind voelt het kouder aan dan vandaag. Vanaf dinsdag weer kans op regen. Dit was het NOS Journaal. Aan ah, de BVK-informatie viel op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Knoppen Diemen en Muiden, 3 kilometer. En van Amersfoort naar Amsterdam staat 6 kilometer tussen Gooi-Meer en Muiden... De rechte is dicht. Het verkeer kan beter omrijden vanaf knooppunt Ems via de A27, de A12 en de A2.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 Of je zegt ik doe niks. Een mag ik erover nadenken. Nee, nu kiezen. Je helpt mee of je doet niks. Helpt u mee? Ga dan naar stopkinderenuitbuiting.nl en haal voor 10 euro een kind van de vuilnisbelt. Kies voor een van de hoogste rentes van Nederland. Open nu de Spaar Online rekening met een rente van 2,9% via WestlandUtrechtbank.nl of via uw financieel adviseur. Gokjewagen kan leuk zijn, maar niet met uw bedrijfsnetwerk.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 de bijna 5 minuten over 4 waar beginnen we bij de koploper? AZ Roda Jeroen Elsof. nog altijd 1-0 in de 77e minuut door de goal van Elm in de 53e minuut. Het is nog altijd spannend met 10 tegen 11 ook al een rode kaart gezien eerder voor Frederis want AZ weigert de 2-0 te maken en zojuist was Biemans zelfs dichtbij de gelijkmaker. AZ is er nog niet in alk maar met nog een klein kwartier. Is Twente er al in Groningen Henkok? Nee, nog niet. Maar 20 heeft al beter gaan voetballen. Schatli is binnen de lijnen gekomen voor Janko. Schatli op 10. en de Jong dan in de punt van de aanval. En twee goede kansen heeft de FC Twente. gehad. drama had absoluut, absoluut moeten scoren. Op een voorzet van Rosales vanaf de rechterkant van het veld. Er werd helemaal niet gehinderd op 6-7 meter afstand van de goal. Een kopbal, maar die die ging voorlangs. En Schadli was er nog eens een keertje dichtbij op een voorzet van de Jong. Nu vanaf de rechterkant van het veld. Maar daar reageerde Van Lote Doemel van FC Groningen. Atent op. FC Twente voetbal nu beduidend beter dan ze het tot nog toe hebben gedaan. Het beste voetbal van Twente op dit moment. En ook de kansen. En om half vijf begint het Arnhem-Vitesse-PSV. Buitenlands voetbal ook in de langste lijn. De topper in Manchester. United-Terra City. racht aan is een nu al legendarische wedstrijd. Manchester United 0, Manchester City 3 en Edin Dzeko. De invaller uit Bosnië, David Silva, Dzeko opnieuw. Hebben kansen laten liggen om er misschien wel 0-4, 0, 4, 0 en 0-6 van te maken. De totale ineenstorting vanmiddag van United tegen City 0-3. En bij Fulham tegen Everton, ook daar in Engeland, is het inmiddels 1-1 geworden. Het stond 0-1 door Drenthe. De 1-1 van Fulham, de ploeg van Martignol, werd gemaakt door Ruiz. En Arsenal is zojuist op 2-1 gekomen tegen Stoke City. De 2-1 was van Van Persie. En dan hebben we nog een divisie lager. Sparta Go Ahead, nog altijd 3 tegen 1. Maar wij gaan nog even hockey. Gerard de Groot, Oranje-Zwart, gaat de punten halen tegen AGC. Ja, dat durf ik te zeggen. Met nog 5 minuten te spelen is het nog steeds 3-0. in het voordeel van Oranje-Zwart. En ja, je hoort op de achtergrond Verga. De coach van AGC wat schreeuwen en brullen. En uh, ja, het zal niet zoveel meer helpen hoor, denk ik. 4,5 minuut nog. 3-0 voor Oranje Zwart. Die gaan het gewoon winnen. Hun eerste overwinning dit seizoen. Jeroen Elshoff, AZ Roda. Tachtigste minuut, het is toch raak voor AZ. Eltendoor denkt te de hebben gescoord. Nee, de scheidsrechter gaat nu toch reageren op de grensrechter. Doelpunt afgekeurd, alsnog. Daar hebben ze lang voor nodig gehad. Het blijft dus 1-0. Rebel man, Rebel man, Rebel man, try to be your forefather Rebel man, Rebel man, Rebel man, Rebel man, Rebel man, Rebel man, Rebel man, Rebel man, Rebel man, river man. Vanwege de jaren 80 een dikke hit voor Eric Clapton, Forever Man. Sparta heeft er zin in tegen Ahead. De Spartanen zijn op 4-1 gekomen. AZ Roda had misschien al lang beslist moeten zijn, maar zo blijft het spannend, Jeroen. Ja, 83ste minuut en met 10 tegen 11 een uh, kleine voorsprong voor AZ. 1-0 door de goal van Elm en zal daar misschien toch wat onzekerheid in sluipen. En Roda hoopt daarop. Uh, het zou echt een enorme stunt zijn gezien het wedstrijdbeeld. Als AZ hier toch nog de overwinning uit handen zou geven. Het had 2-0 moeten staan eigenlijk. Uh, de situatie zojuist met het schot van Wermblom dat werd ingetikt door Elten De scheidsrechter Makkely gaf in eerste instantie een doelpunt. En deed er zeker een halve minuut over om uh, alsnog door te hebben dat zijn assistent buitenspel gaf voor Eltendoor, maar uiteindelijk bleek uit de herhaling... die wij hier zagen, toch dat Vormer op gelijke hoogte stond met Eltendoor. En dat had dus gewoon de 2-0 voor AZ moeten zijn. AZ heeft wat dat betreft nu dus ook pech. Heeft veel kansen om zeep geholpen en wordt in deze situatie dus ook niet geholpen... door Makkeli en zijn assistent scheidsrechter. Balbezit voor AZ aan de rechterkant van het veld. Hoe lang nog? Nog een minuut of zes. Zeven als we de extra tijd meetellen. En AZ gaat verder op zoek naar de 2-0. Want dan uh, zou het dus aan alle onzekerheid een einde maken. Met de bal aan de linkerkant. Die wordt ingeleverd door Klavon. Kijk, daar beginnen wellicht de foutjes al. De foutjes waar Roda misschien op moet hopen. Roda dat uh, wat heeft gewisseld. Wat versterking heeft gezet op het middenveld. Met nu alleen Malki als diepste spits. In de hoop natuurlijk uh, de bal op het middenveld te kunnen veroveren. En dan Malki diep te kunnen wegsturen. Want dat is het enige wat Roda heeft. Dat snelheid voorin. En het moet hopen op dat ene moment. Als AZ in de 84ste minuut de bal heeft aan de linkerkant met Ortiz. Ortiz kiest er even voor om balbezit te houden. AZ hoeft natuurlijk niet of een kop op zoek te gaan naar die 2-0. Kan ook gewoon de bal rondspelen en doet dat nu met Marcellus. Marcellus naar de rechterkant waar Berens staat. Maar Marcellus kiest voor een slechte paas. Tenminste, daar kiest hij niet voor, maar dat komt er wel uit richting Maher. Bal ingeleverd door AZ en dus een ingooi voor Hemte. Hemte heeft gegooid op de Beulen. De Beulen laat zich aftroeven door Elm. Elm nu op Elterdoor die dus een pechvolle middag heeft. Ook nog een gele kaart kreeg vanwege een Swalbe. Waar hij eerder in de wedstrijd wel een strafschop had verdiend. Liet hij zich nu inderdaad vallen en terecht geel gegeven aan Hem. En dus gaat AZ nu weer verder met Berens. Berens houdt even in. Zoekt de combinatie maar ook die mislukt. Nog een minuut of vijf ruim voor AZ tegen Roda. 1-0 in Alkmaar. Groningen uit. Altijd lastig ook voor Twente. Henkok ja we moeten ongeveer 10 minuten voetballen hier jij waagt een schot hier jij een van de invallers bij FC Groningen maar dat schot van een meter of 20 twintig gelost gaat over het doel 1 van Michailov. Ja, FC Twente, daar moet oppassen dat hij geen twee punten laat liggen hier in de Euroborg. En hebben ze een beetje aan zichzelf te wijten. Ik vond de eerste helft absoluut niet goed van de FC Twente. En nu met, met Schadli op 10 en de Jong in de spits is FC Twente beter gaan voetballen. Dat krijgt natuurlijk ook meer ruimte omdat FC Groningen ook nog gewoon voor de overwinningen voetbalt. Bal op de helft van FC Twente. Gaat het toch beslist worden door Ola John? Nee, Van Loo. Van Lo herstelt zich van zijn fout bij de openingsdoek van Ola John. Hij kwam snel van de doellijn Alvin en Olajon kreeg niet meer de ruimte om de hoek uit te kiezen tegen het lichaam van Van Loo op. Maar de wedstrijd gaat verder. Brama nu. Brama op de helft van eigen speel. Helft overtreding. Overtreding van Kieft Belt. Jongen, jongen, dit was de kans dan voor Ola, John. Hij kwam helemaal kwam hij vrij door Hij was hem helemaal kwijt. Hij had de wedstrijd kunnen beslissen, zoals ook eerder Wout Brama de wedstrijd had moeten beslissen. Hij had absoluut 2-1 moeten scoren, van die kans was nog vele malen beter. Jansen nu terug in het middencirkel naar Charlie. Charlie naar de linkerkant, naar Tindalli. Tindalli weer even terug naar Charlie. Kief Weld heeft helemaal geen grip op de Charlie. Mooie paas in het 16 meter gebied, wordt gecontroleerd door de Jong. Maar kan die bal niet in één keer voorgeven. Moet even keren en draaien. En dan werd hij die bal vrij te spelen tegenover Burnett. Hij gaat nu naar de rand van de 16. Nog steeds heeft die bal van zijn linkerbeen. Legt hem even terug naar Schardy. Schardy wacht een schot. Nee, die werd te zeer gehinderd in het schot van Schardy. Van een meter of 16, 17. Ja, daar kon hij onvoldoende richting aan meegeven. Die gaat gewoon over de goal heen. We hebben gespeeld. 83 minuten. 1-1 in de Euroborg. Gerard de Groot. Oranje-Zwart HGC afgelopen? Afgelopen. 3-0 voor Oranje-Zwart. Het was vorig jaar feest hier, het afgelopen seizoen, toen Oranje Zwart de play-offs haalde. Maar ik moet zeggen dat er nu ook wel heel opgelucht en heel vrolijk werd gekeken. Die 3-0-overwinning, de eerste van dit seizoen in de achtste wedstrijd pas voor Oranje Zwart tegen HGC. Vreugde vooral natuurlijk bij Mink van der Weerde met twee raken strafcorners. En ook bij Bob de Voogd, die Oranje Zwart op het goede spoor zette. Al na acht minuten scoorde voor de Eindhovenaren. De 1-0 was daar, 2-0 was het met de rust. En 3-0 is de eindstand. Oranje Zwart wint eindelijk, eindelijk, eindelijk dit seizoen met 3-0 van HGC. In Engeland is Arsenal op 3-1 gekomen tegen Stoke City. Van Persie heeft er zin in zijn tweede van de middag ook nog gescoord bij United tegen City, Ragnar. Zeker, tegengescoord door Manchester United. De stand is nu 3-1 in het voordeel van Manchester City. Nog een dikke 2,5 minuut, bijna 3 minuten nog te spelen op Old Trafford. Prachtig doelpunt. Past eigenlijk niet in het spel van Manchester United. Van vanmiddag eentje uit het groene voetbalboekje in een aanval. Hard ingespeeld de bal door Fletcher. Een 1-2 op de rand van strafsomgebied met de ingevallen Chicharito Hernandez. Beter dan de kenners, want dat is echt echte naam. Legt de bal terug en Darren Fletcher ramt hem zo de kruising in. Met de binnenkant, rechterbeen en keurig netjes buiten bereik van Joe Hart. Maar je hoort van de tribunes rollen, de City is ours. En dat is natuurlijk een lied wat is ingezet door de supporters van Manchester City. Want 3-1 winnen na zo'n wedstrijd bij United, ja, dat mag je vieren. Dat is de stand namelijk, 3-1 voor City. Henk Kok bij Groningen tegen Twente. Nu is het een leuke wedstrijd aan het worden en Shadley heeft weer een goede kans gehad voor de FC Twente. Zoals Brahma een goede kans kreeg, lees Shadley ook een hele goede mogelijkheid en aan de buitenspel. Het was absoluut geen buitenspel, ging alleen op Van Loo af. Maar het schot was onzuiver, Van Lo. kon ook deze bal, dit schot een keren van Shadley de Belg. En zo staat het nog steeds 1-1 in de Euroborg en is het een boeiende wedstrijd geworden hier in de stopfase. Een vrije schop in elk geval voor FC Groningen, net buiten het 16 meter gebied, wordt genomen door Van Lo. Die neemt even de nodige tijd. Gaat die bal richting Hirje. Hirje hier, hier kan hierbij misschien wel texeren. Die probeert de bal met zijn lichaam mee te nemen. Maar dat gaat niet goed. En die bal die komt alweer. Dan moet Van Loo weer buiten een 16 meter gebied komen. En dat doet hij ook. Er wordt wel eens gezegd dat het een lijnkeeper is. Maar dat is in dit geval absoluut niet het geval. Hij is een paar keer goed van zijn lijn gekomen om FC Twente van het scoren af te houden. De bal is voor FC Groningen bij zoek. Die legt hem even terug naar Kieft en Kieft een bel, meteen één druk op de bal. Slechte paas van kieft een bel. Die bal die gaat naar Chardy en die waagt nog geen schot. Hij draait even met een schot en dan weer naar de linkerkant van het veld naar de Jong. In het 16 meter kwiet op de rand van de 16. Dan moet hij hem wel even terugleggen naar Brama En dat is halverwege de helft van FC Groningen. Zo is veel dreiging in het spel van FC Twente. Rosales heeft die bal vrijgemaakt. Tadic kon er niet bij. Hierje nog wel, nee. Rosales even terug naar Brama, Dan kan er gekopt worden en er wordt wel gekopt door de Jong. Maar de jong kan een onvoldoende richting en kracht aan meegeven. Over de doellijn gegaan. Doelschot voor FC Groningen, 86 minuten gevoetbald, 1-1. Slotfase ook in Alkmaar bij AZ Roda, Jeroen Elshoff. 90 minuten zitten er bijna op, er zal nog wat extra tijd bijkomen. 1-0, nog altijd de stand voor AZ. Zoals gezegd, dat had 4-5, 6-0 kunnen zijn. Maar de mooiste kansen werden omzeep geholpen door AZ. En dus nog altijd die 1-0 van Elm op het bord. En AZ sinds die goal ook met 10 tegen 11 eigenlijk niet in de problemen. Een stunt voor Roda zit er niet in, tenzij er in die extra tijd die zometeen aangegeven gaat worden... inderdaad drie minuten, maar toch nog wat gaat gebeuren. Een wissel bij AZ. Eltador naar de kant gehaald voor Benschop. Elterdoor hard gewerkt, had vooral pech vandaag in de afwerking. En bij wat penalty-situaties de bal dus niet op de stip gelegd... waar Elterdoor wel een strafschop één of twee keer had moeten krijgen. Berends aan de rechterkant, de beste aan de kant van AZ. Zelfs al heeft hij een blessure. Berends nu met een voorzet. Nee, dat komt er niet langs. Toch de bal opgevangen door Marcellus. Dan richting Benschop, die verlengt. Maar de vlag is omhoog voor buitenspel... En dus een vrije trap voor Roda dat nu wel wat haast gaat maken. Roda heeft eigenlijk uh, niets in te brengen gehad. Vooral verdedigd, geen grote kansen gehad. Eén in de tweede helft met een kopbal van Biemans. Maar het had voor de ploeg van Van Veldhoven te veel van het goede geweest. Als het hier nog een punt had gestolen in Alkmaar. Dat kan overigens natuurlijk nog altijd met nog 2,5 minuten op de klok. Donald, Donald met Suchuin. Suchuin die uh, de bal... Geeft richting Donald. Donald wordt van de bal gezet. Maar hem doet het goed. En dus kan Roda verder. Het voordeel afgewacht door Macaulay en Dan toch alsnog gefloten. En het voordeel van de Alkmaarders na een overtreding op Maher. En dan zal Azet rustig aandoen. Met het nemen van die vrije trap. Zien we Verbeek voor de dugout staan. Toch eh, enigszins zenuwachtig. Toch nog altijd nerveus. Omdat zijn vroeger dus niet op tijd heeft afgemaakt. 1-0. Nog altijd de stand. Met nog twee minuten in de extra tijd. Gaan we naar Henk Kok in Groningen. Groningen tegen Twente. Hoe lang nog Henk? Nou, de klok staat op 88 minuten en er staat ook bij dat er nog 1-1 is. Het is een boeiende wedstrijd hier in de slotfase. Groningen een aanval over de linkerkant via Tadits. En dan wordt hij aangevallen door Rosales. En Brahman komt ook assistentie daar bij de cornervlag. Hij zal proberen nog een hoekschop te versieren, maar dat lukt hem in elk geval niet. Van Rosales speelt die bal terug. Dan diepe bal naar richting de Jong, maar de Jong kan hem niet belopen. Het is Van Dijk, de verdediger van FC Groningen. Die probeert Sparv aan te spelen, maar Sparv geeft geen... Het is even... Trouwens. En dan stuit die bal. Die, die bal van Ivens van wordt door uh, Rosales over de zijlijn gespeeld. Terwijl er geen tegenstander in uh, de buurt is. Groningen gaat dan ingooien, Heel snel gedaan. Nu weer uh, naar Sparf. Halverwege de helft van FC Twente. Dat geeft aan dat Groningen nog meer wil. Maar dat betekent ook dat er veel ruimte wordt weggegeven... waar Twente twee keer van had kunnen profiteren via Brama en via Charlie. Nou, de klok gaat naar de 90. negentigste minuut. Er zullen ongetwijfeld nog twee à drie minuten uh, bijkomen. 1-1 voorlopig in de Euroborg. Er zit er nog een puntje in voor Roda... In Alkmaar, Jeroen. Nou, Roda valt wel aan in de laatste minuut van de extra tijd. En AZ staat onder druk met Montijn aan de rechterkant. Daar komt de volgende voorzet van Wilaard. Die wordt geblokt. Kan Berens er dan bijkomen? Nee. En dus mag Roda nog een keer met nog 30 seconden te gaan. Nu toch spanning in Alkmaar. Omdat die ploeg het dus niet op tijd heeft afgemaakt met die 1-0 stand. Roda probeert het met de bal van Wilaard het strafschopgebied in. Nee, een vrij trap gegeven aan Roda. En dus komt er nog een kans als iedereen zich nu in het strafschopgebied gaat melden. En de doelman wil die bal gaat nemen en ja, laat het aan hem. Een vrije trap dus voor Roda. Inderdaad, iedereen nu het strafschop gebied. En het wordt de laatste kans voor Roda in de extra tijd om een punt te stelen uit Alkmaar. Het zou wat zijn. Hemten met de inswingen. Esteban springt en springt op tijd. Stomt de bal uit de kruising. En dan het eindsignaal van Makkeli. AZ doet uitstekende zaken. Want het wint met 1-0 van Roda JC. En dus snel naar Groningen van Groningen Twente. Henk. Schatley op de helft van FC Groningen gaat er langs, langs Van Dijk. Hij gaat het 16-metergebied binnen, haalt hem even onder de schoen door. Dan legt hij die bal uh, terug, en legt hij bal plaats plaatsschot van Lansaat, geplaatst plaatskort en die wordt met moeite met moeite gekeerd door uh, Van Loo. Hij wil die bal op spectaculaire wijze gewoon even plukken, uit de hoek plukken. Maar een beetje hij direct kunnen stompen. Nu gleed hij bijna door zijn vingers heen in de goal. Maar het levert alleen nog een hoekschop op voor FC Twente. 1-1 in de Euroborg. SC Twente hard verdiend om te winnen, maar had die betere kansen in de tweede helft dan moeten benutten. Ola Jong met de hoekschop, komt die bal, wordt gekopt door de jong. Over de doelat. over de doelat. Twente weer een kansje, ja. Niet gedaan. Daar komt het eigenlijk op neer. Van FC Twente heeft in die tweede helft de kans gehad om te, om te winnen. Maar heeft er veel weggegeven eigenlijk in, die, in die eerste helft. Toen heeft hij wat slap gespeeld. En in deze opstelling speelt Twente ook beter dan in de opstelling met Janko, als ik er voorbij mag zijn. Om dat even op te merken. De Jong is een betere spits. Kun je beter betrekken in de combinatie. En Sharp die met zijn creativiteit brengt veel meer gevaar in de aanvallen van de FC Twente. Doelschop genomen. Komt op de helft van de FC Twente. Wordt door Zoek even beroerd. Gaat over de zijlijn. Maar er was ook nog Douglas bij. En dus gaat FC Groningen ingooien. Een meter of 10, 12 over de middellijn. Zijn er nog kansen dan voor FC Groningen? Als ze willen hebben ze nou, het fortuin in elk geval op hun hand gehad. Of ik ook moet zeggen dat Van een paar prachtige schoten heeft gekeerd van Brahma. Nou, daar hoeft hij helemaal niks aan te doen. Maar ik denk wel aan die kans van Schadli. En ik denk ook wel aan die kans van Ola John. De wedstrijd ligt nu een beetje stil. Er wordt wat geappeleerd. De bal uh, wordt helemaal niet beroerd. Maar er moet een vrije schop wel worden genomen. Een vrije schop voor FC Twente. Het ongeveer in de middencirkel moet snel worden genomen. Van de tijd die tikt gewoon door. We zitten al ruim in in blessuretijd in dit toekomst. De totale tijd is een drietal minuten. Vrije schop is genomen. We gaan naar de linkerkant van het vel. Wordt teruggelegd op Ola John... Ola John helemaal aan de zijlijn. Probeert natuurlijk een actie te ondernemen. Moet die bal gaan voorzetten. Dan wordt hij nog eens een keertje geblokt. Maar er kan zat er misschien nog bij. Van Dijk kan die bal niet goed wegkoppen. Maar Van Dijk is groot, is sterk. En dan uiteindelijk wordt die bal wel weggewerkt uit het 16 meter gebied. Maar Douglas probeert hem weer in de 16 te brengen. Die zal die bal even terugleggen. Legt hem even terug op Bengtson. Bengtson in de midden. Ik zou hem kunnen afspelen? Nee, die kiest voor een diepe bal over de lengteas van het veld. Wordt hij weer weggekopt. In dit geval door Sparf. En hij probeert taadisch de bal over te nemen. Vier tegen vier situatie. iets in de middenlijn. In de middencirkel. Speelt hem af naar de rechterkant. Naar Soek. En Soek probeert zijn tegenstander Tindali op te zoeken. Maar die paas van Soek die is uh, niet goed. Maar toch kan uh, FC Groningen de bal daar overnemen bij de cornervlag. Omdat er wat slotig wordt gespeeld door uh, Douglas. Komt die bal nog in een 16 meter gebied? Nee. Uh, wel voor Kieftenbelt. op een meter of 20, 25 meter afstand van de goal. De kopbal. De kopbal van Texera. Die stond helemaal en helemaal vogeltje vrij jongen, jongen, of was het toch nog buitenspel? Het was buitenspel. Het was buitenspel, maar het bleek er even op alsof Texera zou scoren. Nee hoor, het is een medeltje buitenspel. En meteen fruit Schrijf, zegt de Wiedemeijer ook uh, voor het einde. Het is 1-1 geworden in de Euroborg. Twente, vind ik, heeft twee punten weggegeven. Had moeten scoren in die tweede helft. Door de Goede kansen voor uh, Ola-Jong voor Brahma. Dat waren de kansen om hier met de overwinning weg te gaan. Het is niet gelukt. 1-1, Twente, FC Groningen. Dat was dus de uitslag daar in de Euroborg. AZ Roda dus 1-1, of 1-0. Eerder vanmiddag werd Ajax tegen Feyenoord 1-1. En straks om half vijf begint Vitesse-PSV. In de Jupiler League is Sparta tegen Go Ahead geëindigd in 4-1. Dan gaan we even naar Engeland. Manchester United, Manchester City. Lag naar het uh, was al een verrassing aan het worden, want het gebeurt toch niet zo heel veel? Maar vertel nog eens even verder. Uh, de spelers zijn al een tijdje van het veld. De stand is uh, al een paar minuten bekend. Het is 6-1 ja. geworden, maar liefst voor Manchester City op het veld van Manchester United. Dat gebeurde ooit een keertje eerder in het seizoen 25-26. En Ik zat in de loop van de middag te kijken. Zo erg zal het toch niet worden. Zo erg wordt het dus wel. Na die aansluitingstreffer, zo zou je kunnen zeggen, van Fletcher in de 81ste minuut. 3-1 wordt het uh, door Zeko, de invaller 4-1 in de 89ste minuut. Dan in de 91ste minuut een van de uitblinkers in deze wedstrijd, Da Silva, prachtspeler allemaal snelle uitbraken en Zeko maakte dan ook nog 1-6 van en die 1-4 van Zeko was volgens mij hartstikke buitenspel, maar die telde ook. Het is allemaal uitgecounterd, maar met zijn tien ook nog eens een keer United gespeeld. Het heeft allemaal niet weg dat City veel en veel te sterk was vanmiddag en een voorschot neemt op een titel en misschien wel op totale heerschappij de komende jaren in het Engelse voetbal. Want deze wedstrijd zal met goud omrand de boeken ingaan in Manchester en dan natuurlijk vooral bij de aanhang van City. Dat wint met 6-1 bij Manchester. United. Wat een klap voor Alex Ferguson. Wat een klap voor iedereen die het rood aanhangt in Manchester. Ja, kijken we even naar de andere wedstrijden die werden gespeeld daar in Engeland. Arsenal tegen Stoke City is geëindigd in 3-1 met twee goals daarvoor. Robin van Persie en Fulham tegen Everton is uiteindelijk nog 1-3 geworden. Rodwell en Saha scoren in de slotfase voor Everton. Dus een nederlaag voor de ploeg van Martin Jool. Gaan we naar de Nederlandse competitie. AZ won dus gewoon Ajax, Feyenoord en Twente van de top zes verspeelde punten. En PSV moet nog gaan spelen tegen een andere club uit die top zes, uh, Vitesse. We gaan erover praten. Joep Scheuder praat erover met de coach van PSV Fred Rutte. Allereerst vroeg hij hoe hij reageerde op het gelijke spel, want dat weet hij nu al lang in de arena vanmiddag. Ja, kijk, we moeten met onszelf bezig zijn. En, uh, en het seizoen duurt nog zo lang. En, uh, ik weet dat het allemaal clichés zijn, maar het is gewoon een feit. En uh, je ziet, uh, het is altijd weer zoals ik dat bekijk: uh, hoe kom je weer uit de Europese wedstrijden? En uh, dan zie je, gisteravond zie je Barcelona, hebben het heel moeilijk. Uh, Madrid heeft het heel makkelijk. Dus het is heel verschillend. En, uh, en dit heeft half vijf speelt, ja. is dat fijn? Je weet hoe iedereen heeft gespeeld. Nou, wat ik wel lekker vind is dat we wat meer rust hebben. Waardoor, we, ja, waardoor je toch wat, wat langer tijd hebt. En dan kan wel iedereen wel zeggen, ja die twee uurtjes. Maar die twee uurtjes kunnen wel veel doen ja. Het gaat goed hè, want je, want je wint in Tel Aviv. Je staat tweede. Eigenlijk loopt alles naar wens. Nou ja, ik denk dat de, de snelheid waarmee we het team hebben gevormd. Ja, dat, dat gaat vrij snel allemaal. En je ziet dat we, dat we ook vrij fris voetballen. Uh, ja, dat we heel veel creativiteit in ons midden hebben. En dat we uh, ja, toch uh, in de productie van doelpunten zitten we goed. We krijgen iets te veel goals nog tegen. Maar voor de rest ben ik wel content, ja. Je trainer staal en terecht. Maar je hebt los van resultaten heb je ook nog zoiets als beeldvorming. Ik heb ook het idee, is dat zo? Dat chagrijn is een beetje weg van vorig jaar. Het is allemaal wat vrolijker. Ja, het is wat mooi als in Nederland één, één persoon of één iemand dat soort dingen zegt. Dat had je vorig jaar dat wij niet offensief voetbal speelden. Nu heb je nu chagrijn weg. Nou, kijk, teleurstelling is er altijd. En die blijven altijd hangen. Meestal altijd de laatste twee wedstrijden. De laatste drie wedstrijden van het seizoen. Dat is een enorme teleurstelling. En dan hing als zo'n ja, heel grijs deken hing dat over het Philips Stadion heen. En terecht, omdat je namelijk, niet, omdat je namelijk niks wint toch leuke spelers. Ja, natuurlijk ja, Nee, maar dat is toch ook zo. Het is leuk, ja. los van dat hij goed kan voetballen, Mertens en wij ja. zijn ook leuke jongens. Ja. Ja, ik, ik, is ze, ze, stralen, ze stralen heel veel, uh, ja, heel veel voetbalplezier stralen zo uit. En, uh, en dat mag je ook nooit wegnemen bij dat soort type spelers. Twee jaar is PSV geen kampioen geworden onder jouw leiding. Mede omdat je spelers moest verkopen. Niet jij, maar wel de club. Lazovic, ja. Affalai. Dit is ook jouw... Toekomst, ik vroeg mij namelijk af, Toyvonen, 12 miljoen straks in de winterstop. Stel, Mertens, ga jij daar voor liggen? Als, als uh, dat soort jongens van ons, van de selectie, uh, verkocht moeten worden, ja, dan denk ik wel dat ik ervoor ga liggen, ja. Er is toch al over gesproken? Nee, natuurlijk niet. Het is allemaal, kijk, uh, is ja precies en... Kijk, ik, ik leef echt van week tot week. Het is ook jouw carrière denk ik wel eens. Je doet het goed, maar je wil die titel. Maar ja, als, er, als er straks weer weg is, je kunt niet je veto uitspreken. Ja, het is hartstikke leuk dat, dat iedereen zich druk maakt op mijn carrière. Maar volgens mij ben ik de persoon die het die, die, die allemaal in de hand heeft. En, en kijk, ik, ik, ik, ik, ik werk met heel veel plezier bij dit PSV. We hebben heel veel jonge jongens. En uh, als je onze bank nu gaat bekijken... Hartstikke mooi is dat en uh, dan zie je een bepaalde ontwikkeling zie je daarin. En, en wij willen heel graag kampioen worden, dat is ook mijn streven. Dit team wil het graag. En als we, als we schoon blijven van, van uh, vele langdurige blessures, kunnen wij denk ik heel lang meedoen om het kampioenschapjaar. Prettere tekst. Op het punt van beginnen zo tegen Vitesse. Vitesse dat bijvoorbeeld de afgelopen vijf duels geen goal tegen kreeg in de competitie. Gaan we nog even terug naar het Engelse voetbal. Daar waren Manchester City op Old Trafford met liefst 6-1 win van Manchester United. Alle Cityfans gaan massaal naar de tattoo shop en kijken vanavond naar Blue Moon Rising. Uh, Arsenal uh, scoorde, twee, daar scoorde twee keer Robin van Persie in een met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Stoke City. En uh, net begonnen is Blackburn Rovers tegen Tottenham Hotspur. Tussenstand is 1-1. De goal voor de Spurs werd gemaakt door Raf van de vaart. Radio 1 Het NOS-journaal. Het is half vijf geweest, hier zijn de hoofdpunten met Herman Vriet. Bij een aardbeving in het noordoosten van Turkije zijn er schatting 500 tot 1000 mensen omgekomen. Tientallen gebouwen zijn ingestort. Het epicentrum was bij de stad Van, in de buurt van de grens met Iran. In veel dorpen is de elektriciteit uitgevallen. Premier Erdogan is onderweg naar het getroffen gebied. Libië wordt vanmiddag officieel voor bevrijd verklaard. Dat gebeurt straks tijdens een ceremonie in Benghazi, de stad in het oosten van Libië... waar in februari de opstand begon. De Libische autoriteiten verwachten dat een miljoen mensen de ceremonie willen bijwonen. Een Nederlandse onderzeeër die tijdens de Tweede Wereldoorlog tot zinken werd gebracht... in de Zuid-Chinese zee, is teruggevonden. Duikers uit Australië vonden de boot in de buurt van Borneo na een tip van een visser... De bemanning bestond uit 36 mensen. Er wordt nog bekeken hoe aan hen de laatste eer kan worden bewezen. En zanger Henk Plaket van de Havenzangers is overleden. De Havenzangers hadden tussen 1977 en 2007 veel succes in de volks- en feestmuziek. Hun grootste hit scoorden ze in 1983, s'nachts na tweeën. In totaal kregen ze negen gouden en zeven platinaplaten. Henk Plaket is 75 jaar geworden. En dit is nieuws op dit moment. Dan nu het weer. Het weer. Het is weer een mooie zonnige dag met een middagtemperatuur van zo'n 11 graden op de Wadden en 16 in het zuiden van het land. En vannacht wordt het een heldere en frisse nacht. Het koelt af naar een graad of twee in het oosten en vijf aan zee. Maar het voelt wel wat schraal aan vanwege een aantrekkende zuidoostenwind. En morgen opnieuw een zonnige dag, die wel een stuk kouder aanvoelt... door de matige tot langs de kust krachtige wind. De maxima lopen dan uiteen van 11 tot 15 graden. En dinsdag wordt het een kille dag, want naast de straffe wind... zijn er veel wolken en gaat het enige tijd regenen. Ook woensdag kunt u nog regen verwachten. Erna droger en maxima van 13 graden. AMB Verkeersinformatie. Het is niet druk op de weg. Er zijn maar twee files. Op de A1 Amersfoort-Amsterdam... tussen Grooimeer en het Muidenberg 2 kilometer. Dat is nog een erfenis van de spoedreparatie eerder op de middag. En op de A28 file van Zwolle naar Amersfoort... tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort 3 kilometer. En het gaat maar door met het voetbal. De half vijf wedstrijd eh, staat op het punt van beginnen. In Arnhem, Vitesse tegen PSV, Frank Wilaar. In een, eh, nou, ik zou niet zeggen uitverkocht Gelredome, dat zou een tikje overdreven zijn. Maar het gaat al wel weer aardig die kant op. En het is al weer eventjes geleden dat hier meer dan 20.000 mensen in Gelredome zaten om een wedstrijd te kijken. Vorig jaar tegen Ajax is het de enige keer... In een jaar tijd dat dat uh, gelukt is. En nu het weer wat beter gaat met Vitesse. Vitesse bijvoorbeeld uit bij NEC heeft gewonnen. Wat heel zwaar telt in Arnhem. Dan is de euforie toch wel behoorlijk groot in uh, het Arnhemse. En dat zie je ook onmiddellijk terug, want na die overwinning in Nijmegen schoot het aantal verkochte plaatsen voor de wedstrijd van vandaag tegen PSV ineens omhoog. De wedstrijd inderdaad op het punt van beginnen. Liesveld kijkt even naar beide doelmannen, naar zijn assistenten en gaat nu de wedstrijd in gang fluiten. En dat doet dat door Vitesse te laten aftrappen. PSV. In bijna dezelfde opstelling als deze week in de Europese competitie tegen Hapuel Tel Aviv. Het enige verschil in de basis dan is dat Strootman speelt voor de geblesseerde Emel Engelaar. Viel in Tel Aviv in de rust uit. Toen kwam Strootman erin. Labiat staat dus ook gewoon weer in de basis. In plaats van Lens die op de bank zit. En Tamata is natuurlijk de linksback nu Pieters geblesseerd is. Verder kent u de bekende namen bij PSV. Ook bij Vitesse zijn er een paar wijzigingen. Jenner kan niet spelen, is geblesseerd. Chanturia en Abora zijn naar aanleiding van die wedstrijd vorige week. Met rode kaarten toen van het veld gestuurd vandaag. Geschorst en dus kan uh, Vitesse uh, wat minder spitsen opstellen dan ze zouden willen. Normaal zijn dat er drie vandaag zijn. Dat er twee Boni speelt voor het eerst samen met Pedersen. Beiden zijn echte doelpuntenmakers. Boni natuurlijk uh, zoveel mogelijk in de punt. En Pedersen wil daar graag omheen spelen. Maar dat is een, uh, een heel gevaarlijk aanvalsduo waar PSV het vandaag tegen op moet nemen. En uh, Boni nu in balbezit voor uh, Vitesse aan de linkerkant van het veld. Gelijk drie PSV'ers om hem heen. Komt hij eruit? Dan komt hij keurig uit. Hofs aanspelen. Die moet terug richting Buurt. En kan dan weer Boni aanspelen die alweer weggelopen is bij die drie tegenstanders waar hij bijliep. En de bal gaat over de zijlijn. Vitesse heeft in de openingsfase in ieder geval de bal gehad. Vitesse wil vandaag gewoon winnen van PSV in eigen huis. Want thuis dit seizoen nog ongeslagen. Openingsfase 0-0 in Gelderland. Het van Wouter Hamel heet The Mind. Vitesse, PSV, even begonnen. Hoe is de start, Frank Wielaert? Nou, van Vitesse is die uh, meer dan prima. En uh, PSV heeft alle mogelijke moeite om de Arnhemmers van het lijf uh, te houden. Ik had uh, de flits er net nog niet afgesloten. of Van de struik heeft er voor de eerste keer al Isaacson getest. En uh, dan heeft PSV het geluk dat het gaat om de rechtsback van uh, Vitesse... die helemaal mee opgekomen was. Dat hij niet al te overtuigend inschoot. En dus Isaacson die bal uh, kon tegenhouden. En daarna was het weer uh, van de struik die een aanval inzette. Toen twijfelde die nog meer en duurde het zo. Zolang dat uiteindelijk die aanval al verijdeld werd voordat de paas überhaupt uh, verzonden was... En PSV heeft het dus lastig. Nu een vrije trap meegekregen. Halverwege de helft van Vitesse, uh, En die gaat uh, genomen worden door Toivonen. Strootman. Die uh, wijst dan naar Manolev. Ga dan meer naar rechts. Want dan kan ik je tenminste inspelen. Manolev heeft het nog niet begrepen. Dus gaat die bal naar de andere kant. Nu daar is uh, Isaacson. Uh, of daar is uh, Toivonen, moet ik zeggen. Is daar inmiddels uh, ingespeeld aan de linkerkant. Wijnaldum verplaatst het spel opnieuw naar, uh, naar rechts. Naar uh, Labiat. Tegenstander opzoeken. Nee doet hij niet. Hij gaat uh, de voorzet geven. Richting Toivonen. gaat die bal overheen. En dan uh, uiteindelijk via een Vitesse-hoofd achterin. Het hoofd van Cassia, de aanvoerder van Vitesse, gaat hij over de zijlijn. Mertens raapt daar de bal op, maar wil eigenlijk niet gooien. Dat hoort hij uh, namelijk ook niet te doen. Dat is de taak van Tamata, die uh, na nou wat weifelen en ook weer overleg... Je zou toch weten dat zijn hele simpele standaardafspraken. Hij gaat uiteindelijk wel de ingooi nemen. Moet dat dan vervolgens nog een keer doen. Omdat zijn eerste ingooi richting Strootman niet erg overtuigend was. En uh, wel wordt onderschept, maar opnieuw over de zijlijn gaat. En uiteindelijk de ingooi in tweede instantie wordt ook onderschept door Vitesse. Dat veel scherper begint dan PSV Toivonen. Pikt toch weer op, omdat het even onnauwkeurig gaat op het middenveld bij de Vitesse-Naren. Wij noden, tegenstander op van de Heide is dat. Hij wacht even met hem de voorbijlopen. lopen. Labiat aanspelen. die gaat dan naar binnen. Langs Buutner en dan een verdekt schot. Wat lastig omdat er nog een PSV-been tussen zat van Matafs. Maar die raakt de bal verder niet aan. Uiteindelijk zit Veldhuizen er goed bij. En blijkt het slechts een rolletje te zijn. Omdat het schot van Labiat nou eenmaal niet hard genoeg was om Veldhuizen echt te verrassen. Dat had Matafs kunnen doen door er nog aan te zitten. Maar die had hem waarschijnlijk buitenspel gegeven. Geworden. En dus Veldhuizen nu de diepte gezocht. Uh, kopbal van Wijnaldum in de voeten van uh, Van der Heijden. Die vindt opnieuw de volledig vrije van de struik aan de rechterkant. Dan moet Mertens vaker meelopen. Komt de voorzet van uh, van de struik. Slechte kopbal uiteindelijk daar van uh, Pedersen. En daarmee is de kans van Vitesse voorbij. Bal Gaat over de achterlijn. Isaacson mag de doeltrap nemen. Het mag duidelijk zijn. PSV heeft het lastig in de eerste zeven minuten met Vitesse. Maar nog geen goals gaan we weer terug naar de klassieker Ajax-Feyenoord. Eindigde vroeg in de middag in 1-1, 0-1 de vrij, 1-1 voor Tongen. En dat was een rode kaart in die wedstrijd voor de doelman van Ajax, Kenneth Vermeer. We zijn benieuwd naar zijn verhaal. Kenneth, na de eerste helft was je eigenlijk de beste ajax ziet van de middag. En dan in de tweede helft moet je vanaf met die rode kaart. Nou, laten we beginnen met de eerste helft. Je had een hoop te doen, meer dan je had gedacht? Ja, eigenlijk wel. Normaal een thuiswedstrijd geven we eigenlijk niet zoveel weg. En ja, gelukkig blijft de eerste helft dan nog gewoon op 0-0 staan. En creëren we zelf weinig kansen. Eigenlijk tot niets. We krijgen één corner die op de lat vliegt. En verder eigenlijk niks. Ja, dan sta je op de lijn en zie je dat allemaal gebeuren. Vraag je dan af, wat is er aan de hand met je ploeg? Ja, daar heb ik mezelf wel wat een paar keer afgevraagd. Maar het gebeurt en uh, ja, je gaat nog met 0-0 uh, de rust in. En dan ga je toch wel met de beste bedoelingen ga je de tweede helft in. Maar er was eigenlijk helemaal niets van zichtbaar. Dat klopt, dat klopt. Het uh, liep heel moeizaam. samen. Fijn dat de betere kansen. Scoren de 0-1 en daarna ja, gaat, het nog niet, gaat het nog steeds niet beter. En, ja, na de rode kaart hebben we weer uh, wat durf, wat lef getoond en uh, hebben we helemaal niks weggegeven. De rode kaart, terecht. Ja, ik zie uh, een lange bal. Fernandes komt, hij uh, kijkt net op. Hij tikt hem. Uh, Langs me uh, dan weet je dat hij een beetje op gaat zoeken. Ik zet een klein stapje naar links en hij komt eigenlijk volgens mij met zijn knie tegen mijn dijbeen en uh, hij valt. Ja, en toen zag je naar huis komen, toen wist je wel hoe laat het was. Ja, ja dat is bijna hoofd te zeggen. Als een uh, speler valt en uh, je, je bent de keeper, krijg je meestal toch een rode kaart, dan weet je wel genoeg. Wat is er toch met Ajax? Dat jullie uh, eerst op achterstand moeten komen en vervolgens, uh, zo blijkt het de laatste weken, ook nog een keer met tien man moeten komen. Alvorens er iets gaat leven in die groep. Ja, ik weet het niet. Uh, we hadden de beste bedoelingen uh, vandaag eigenlijk. Het uh, speelt toch wel tegen Feyenoord. Het is een wedstrijd op zich. Dus je hoeft niemand te motiveren. Maar ja, we beginnen eigenlijk uh, slap. Ja, maar ook in de tweede helft begonnen jullie slap. Dat vond ik zo gek. Want dan heb je toch de rust gehad. Dan kun je nog een keer de puntjes op de i zetten. Wat is daar gebeurd in de kleidkamer? Nou ja, het staat 0-0. Uh, er zijn uh, wat dingen besproken. en uh, ja, We gaan uh, met de beste bedoelingen de tweede helft in. En Dan zie je toch wel dat Feyenoord toch wel weer de, de betere mogelijkheden krijgt. Voor jou natuurlijk heel vervelend dat je nu een rood krijgt en een schorsing. Want uh, je kiept fantastisch uh, de laatste wedstrijden. Nu krijgt je concurrent een kans. Hoe zie je dat zelf? Ik zie dat zelf eigenlijk, ja. Nu krijgt Jasper uh, gewoon de kans om uh, zijn wedstrijden te spelen. En ik hoop dat hij het gewoon goed doet, want uh, we hebben er niks aan als hij iets slechts zou doen. Als, team, uh, als er iemand in komt, dan moet hij gewoon uh, presteren. Dus jij bent gewoon voorstilles op de, op de momenten dat de Ajax de komende wedstrijden speelt zonder jou? Natuurlijk, ja, waarom niet? We uh, zijn collega's, we trainen elke dag uh, heel goed met elkaar, met z'n drieën. En uh, als uh, de, een andere moet spelen, dan steun ik hem ook gewoon erbij. Ajax-Dommel van Meer die vannacht dus rood kreeg tegen Feyenoord. Belgische veldrijder Kevin Pauls heeft de tweede wereldbekerwedstrijd in Tabor gewonnen. Pauls had op de streep een half minuut voorsprong op de Tsjechische wereldkamp wereldkampioen Sdenek Stibar. Pauwels, land- en ploeggenoot van Tornout eindigt als derde. Pauls heeft nu ook de leiding in het tussenklassement om de wereldbeker. En van veldrijden gaan we meteen door naar het baanwielrennen. Een paar Russen van de weg gehaald, hoorde <stutters> in het nieuws, <stutters> Sebastian. Ja. Maar ja, uh, uh, uh, yeah. uh, uh, uh, hebben we een niet-Olympisch nummer, gaan we daar dan een medaille op halen? Dat oh. zou kunnen, we hebben Twee teams op de koppenkoers in de baan. Koppenkoers uh, trouwens uh, over 200 ronden. Iedere 20 ronden een sprint. En die eerste sprint is aanstaande. Daar doen de Nederlanders nog niet aan mee. Het is het uh, oostenrijkse duo van Andreas Graaf. En Andreas Muller en die laatste was uh, zeg maar actief in de baan die de eerste sprint winnen. Nederlanders zijn wat uh, verder weg. Dat is ook wel een beetje de vaste tactiek van bijvoorbeeld Peter Schep en Jens Mauris, die hier samen weer een uh, koppel uh, vormen. Peter Schep gisteren nog uh, tweede geworden op de zesdaagse uh, in uh, Amsterdam. Daar reed hij met Wim Stroeterga. Wim Stroeterga rijdt hier ook. Maar die rijdt dan weer uh, samen met Nick Stuppelen. Dat is een uh, Nederlands talent. Twee Nederlandse ploegen dus in de baan. Dus even kijken. Zij rijden iets uh, verder naar voren. Strutiga op dit moment in de baan. Namens die Nederlandse ploeg. Maar ook die. Ook zij hebben zich niet gemengd in die eerste sprint. Die dus gewonnen werd door Oostenrijk. Voor de Denen, de Italianen, de Tsjechen. En daarachter dan de Belgen net buiten de punten. Maar de Belgen worden net het veldrit Veldrijbericht. Zijn hier ook wel favoriet met Kenny de Ketelen. En uh, Iljo Keijs. De laatste winnaar geworden trouwens. Samen met Nicky Terry. Van die zesdaagse van Amsterdam. Hiervoor zagen we het voorlaatste onderdeel van het Omnium de zeskamp bij de vrouwen. Kirsten Wild die is daar aan de leiding gekomen door een zesde plaats op de Scratch race. Werd gewonnen door de Belgische Jolien Doren. Wild heeft 24 punten, deelt de koppositie met Laura Trott uit Groot-Brittannië. Maar ook de witrusin sharakova en de Poolse Wojtiera staan in de buurt. En het minste onderdeel van Kirsten Wild, de 500 meter met die staande start, moet nog komen. Uh, dat valt trouwens buiten de uitzending, dus het wordt een dubbeltje op zijn kant. Of Kirsten Wild wel of geen medaille gaat balen bij het omnium van de vrouwen. Dus richten we ons het komende uur voorlopig maar even op de uh, koppenkoers bij de mannen. En misschien gaat hier dan voor de eerste keer tijdens dit EK een medaille worden behaald door een Nederlandse ploeg. Koploper AZ wint vandaag. De achtervolgers Twente, Ajax, Feyenoord laten punten liggen. PSV weet dus wat het moet doen in Arnhem tegen Vitesse. Frank Wilaert. Ja, winnen om alleen tweede te komen. Dat is uh, het devies ongeveer. Maar vooralsnog ziet het daar in de openingsfase niet naar uit. 13 minuten onderweg. 0-0 nog de stand bij Vitesse. Nu wel even balbezit voor uh, PSV. Is het uh, Labiat op het middenveld. Zijn positie is overgenomen door Wijnaldum. Die kan hij nu dan ook inspelen met Butner in zijn uh, rug. Wint in eerste instantie het duel van Buurtner. Krijgt dan te maken met Van der Heijden. Daar komt hij niet langs. Dan kan Vitesse overnemen. Pedersen ingespeeld van de Heijden. Krijgt een enorme tik van Labiat. Althans, zo doet hij het voorkomen. Het gebeurt van de bal af. Grijpt naar zijn gezicht en Liesveld gaat nu even polsoog te nemen wat daar precies gebeurt. Dat gebeurt voor de bank van PSV. Er is niemand die daar ernstig van geschrokken is. Natuurlijk bij de Eindhovenaren. Maar de scheidsrechters hebben het allemaal niet gezien. Want Liesveld maakt geen aanstalte om iets te gaan doen in de richting van Labiat. Dat zou dan de dader moeten zijn. Het is een, ja, een beukje. Die zien we net nog in de hoek van ons scherm. Wat we bij ons hebben staan uh, gebeuren. Het is niet echt een hele harde tik die wordt uitgedeeld. Maar goed, Van der Heijden heeft er goed genoeg last van. Mertens trouwens, die al twee wedstrijden droog staat... heeft voor de wedstrijd vandaag aangekondigd, de topscorer van Nederland op dit moment... dat hij vandaag weer eens een doelpunt gaat maken. Hij heeft zelfs de goal aangewezen. Dan zou hij dat dus voor de rust moeten gaan doen waarin hij het doelpunt zou gaan maken. Je kan maar een beetje zelfvertrouwen hebben, ondanks het feit dat je een paar wedstrijden droog staat. En terwijl Van der Heijden inmiddels langs de zijlijn staat om zo weer terug te komen... hij lijkt weer behoorlijk opgelapt. kan PSV de ingooi gaan nemen... Naldum doet dat in de richting van Labiat. Die gaat de bal dan natuurlijk teruggeven. Want de bal was buiten geschoten om de behandeling even mogelijk te maken. Kasia pikt op achterin bij Vitesse. En zo kan de aanval weer opgebouwd worden. We zijn bijna een kwartier onderweg in Gelderdoom bij Vitesse PSV. En we zijn nog zonder doelpunten. We gaan naar het hockeyoverzicht. Gerard de Groot zag Oranje-Zwart zijn eerste seizoensoverwinning behalen. En heeft ook alle andere uitslagenstanden. En alles, Gerard. Ja, Amsterdam en Rotterdam speelden niet. Die waren met de Euro Hockey League bezig, althans uh, niet aanwezig vandaag. En uh, hebben dus een wedstrijd minder gespeeld straks in de stand. Wel speelde Hurley en Bloemendaal. Het werd 1-5. Laren, SCAC, 0-2. wedstrijd is nog heel even bezig, heb ik begrepen. Oranje-zwart, HGC, 3-0. We waren er zelf bij. Schaarweide Pinoquet 2-2. Schaarweide blijft het knap doen, hoor. En Den Bosch, Kampong, 2-3. We praten over uh, Oranje Zwart tegen HGC. De eerste overwinning dit seizoen van Oranje Zwart met uh, Marcel Balkenstein. Hij was er niet bij. Hij is er eigenlijk het hele seizoen al niet bij. Geblesseerd. Maar wel de man van Oranje Zwart waar het meest over gesproken wordt. Hè? Want het lag allemaal aan het feit dat Balkenstein er niet bij was. Dat het zo slecht ging. Nou goed, uh, ik denk dat we vandaag hebben kunnen zien dat het uh, zeker niet aan mij ligt uh, dat we onderaan uh, de ranglijst staan. Uh, ik denk vandaag zag je een team wat je de afgelopen week ook wel had gezien. Maar vandaag uh, hebben we net dat stapje meer gezet. En komt eruit wat er de afgelopen week al wel in heeft gezeten. Maar toch werd er over gesproken. Balken zijn er niet bij. Van der Weerde is er niet bij. Uh, het is eigenlijk logisch dat het slecht gaat. Maar jij ontkent dat. Nou goed, feit we staan natuurlijk onderaan. En ik, uh, ik denk zeker dat Mink en ik kwaliteiten hebben die uh, kunnen bijdragen aan een beter resultaat van Oranje Zwart. Uh, zeker ook wanneer je nu kijkt dat we met een team uh, op het veld staan wat 21,5 jaar uh, oud is gemiddeld. Uh, nou, ik ben de enige dertiger uh, in de selectie. Ja, dan kun je toch een stukje ervaring en een stukje coaching meenemen het veld op. Uh, goed, wat dat betreft denk ik wel dat ik daar mijn steen, steentje aan kan bijdragen. Tuurlijk ook wel uh, in het hokje. In het. Maar ja, ik vind dat we nog steeds voldoende kwaliteit hebben om uh, um, uh, omhoog te kijken en om uh, mee te doen in het linkerrijtje. En dan, en dan speel je niet mee binnen de lijnen, maar buiten de lijnen sta je erbij als, uh, als coach, als verleerde coach te schreeuwen, te bleren, alles aan te geven. Uh, wat vindt Sjoerd Marijnen daarvan als coach? Nou, we hebben eigenlijk wel een goede, goede verdeling daarin gemaakt, Sjoerd. zegt is echt wel van het tactische en het technische spel. En ik ben meer van de jongens toch erop attenderen dat we met z'n allen hard moeten werken. En de discipline goed moeten, moeten houden. En uh, ja, af en toe is dat net het, uh, dat beetje extra wat je kunt geven aan het team. Waardoor mensen net iets eerder omdraaien. Waardoor we net iets beter in positie staan. En uh, ja, waardoor we minder uh, kansen tegenkrijgen. Is het lek nu boven? Dat is dan de, de standaardvraag zo'n beetje, als je zo'n eerste overwinning haalt na acht wedstrijden. Nou ja, is het lek boven? We, nogmaals, we speelden gewoon, uh, gewoon hartstikke goed de afgelopen week, alleen belonen we onszelf niet. Uh, we staan nog steeds op de elfde plaats, dus uh, wat dat betreft zullen we nog, uh, nog meer punten moeten halen. En uh, ik weet zeker dat als we op deze manier verder gaan, dat, uh, dat de punten ook wel gaan komen. En ook belangrijk is dat natuurlijk dat je wint voor de sponsors, hè? want uh, Oranje Zwart heeft geld nodig, veel geld nodig. Ja, helemaal mee eens. Je zag vandaag ook op de club dat het leeft. Er is veel in de pers geweest, er zijn veel, veel verhalen naar buiten gekomen hoe het, hoe het daadwerkelijk met OZ ervoor staat. Nou goed, Je ziet toch dat, dat de club opstaat en ja, vandaag het aantal toeschouwers geeft ook aan dat, dat iedereen OZ een warm hart toe draagt. En hopelijk ook de ondernemers. En de spelersgroep levert ook in, heb ik begrepen. Nou goed, we zullen ook inderdaad aan moeten kijken wanneer er, wanneer er een tekort is. Ja, zal dat aan de ene kant moeten komen van sponsoren. En wellicht aan de andere kant ja, zullen wij ook wat moeten inleveren. We gaan even naar Frank Rielaert, Marcel, want die heeft vast een doelpunt. 18 minuten onderweg en het wordt 0-1. Fout van Butner. die wil terugspelen op Veldhuizen. Doet dat veel tekort. Labiat zit er goed tussen en biedt de kans, de vrije schietkans aan Matas. Die van 5 meter simpel binnentikt voor PSV. 1-0 e dus. ...in Gelredoom en wij gaan weer naar Gerard voor de hockey. Ja, en Oranje Zwart ook uit Eindhoven. Barcel, het is 1-0 voor PSV. Kijk, dat is mooi. wordt ook een uh, mooie, mooi weekend in Eindhoven. Ja, ja. Uh, we, gaan, we gaan eens kijken naar, uh, naar die club hè, van jullie. Uh, Joop Velenturf begon als eerste met uh, professioneel hockey. Uh, heeft dat doorgezet. Uh, is dat nu voorbij? Omdat jullie zo verschrikkelijk veel schuld hebben. Dat is hard werken hoor, om dat weg te werken. Ja, het is zeker hard werken. Wat, uh, wat Joop heeft neergezet hier is natuurlijk fantastisch. Uh, met als hoogtepunt het, uh, het kampioenschap vijf jaar geleden. Uh, maar je ziet ook dat de tijden veranderd zijn. En dat na professionaliteit uh, steeds meer professioneel is geworden. Uh, de andere mensen hier binnen de club uh, ja, dachten van nou het is, het is wel geregeld. Joop regelt het wel. Maar ja, Joop komt natuurlijk ook op een leeftijd dat, uh, dat hij dadelijk ook wel eens kan zeggen van ik stop ermee. En uh, ook ik vind dat het dan een gezonde baas moet zijn. En uh, dat leeft nu ook wel binnen de club. Er zijn veel jonge mensen, jonge ondernemers die zijn opgestaan. En uh, die nu op dit moment hard bezig zijn om, uh, om, om verschillende dingen te verbeteren binnen de club. Waardoor Joop uiteindelijk dadelijk... Uh, minder van belang is voor Oranje Zwart en voor het voortbestaan. Wanneer ben jij weer binnen de lijnen? Ik ben weer binnen de lijnen, de tweede helft van de competitie. Dus ik hoop mijn minuten weer met Nederland zelf te maken in de winterstop. En dan weer aan te sluiten. En... Je bent beschikbaar straks in Auckland ja, voor de ja. Champions Trophy. Nou, even voor de, voor de Champions Trophy nog niet. Maar wel voor de trip van de winter, wanneer we weer starten, Spanje en Australië. Goed, we gaan het kijken. We kunnen er niet omheen. Onderaan laten we daar maar eens mee beginnen, want we hebben het toch over Oranje Zwart zwart staat elfde, je zei het al. Den Bos staat twaalfde. Den Bos werd drie punten afgenomen omdat ze een Zuid-Afrikaanse keeper lieten meespelen tegen Bloemendaal. Het werd 7-3 voor Bloemendaal. Dus het meespelen van de keeper die niet gerecht. was de papieren, lagen wel bij den Bos. Maar ze waren ze vergeten op te sturen naar de hockeybond. Die keeper die kostte ze dus op dat moment 6 punten. 7-3 verlies tegen Bloemendaal en dan ook nog drie punten in mindering. Daarboven Heurling met zes punten en dan twee ploegen met negen HGC en Laren. Bovenaan. Bloemendaal 17 punten uit 8 wedstrijden. Amsterdam 16 uit 7. Kampong 16 uit 8. Uitstekend voor Kampong. Pinoquet 14 uit 8. En Rotterdam en Schaarweide hebben dan allebei 11. Rotterdam 7 wedstrijden gespeeld. Schaarweide 8 wedstrijden gespeeld. Geert De Groot. Gaan we weer verder met Vitesse tegen PSV? Vitesse was de betere ploeg. Maja, Maja. Frank Wielaert. Dan heb je altijd nog uh, de man die een foutje kan maken. In dit geval uh, Butner, Niet dat hij dat altijd doet, want hij is bezig aan een uh, goed seizoen. Maar dit is een duur foutje. Voorlopig uh, althans, want het levert de 1-0 voor PSV opgemaakt. Dus door Matafs. En het zal toch een, een vreselijke domper zijn. Het was ook een domper, merkt hij onmiddellijk in het stadion. Dat, eh, omdat Vitesse best aardig voetbalde. Nu. Kalas die buurt naar de diepte instuurt. Maar ja, die is even aangeslagen. Dat heeft zeker twee minuten geduurd in, eh, voor, na, nadat hij die fout heeft gemaakt. Dat hij nog om zich heen keek met een soort van schaamrood op de kaken. Voor wat hij allemaal verkeerd had gedaan. 21 minuten staan er op de klok. Ja, ik zit er zo dicht op. Je kan het allemaal gewoon van dichtbij zien. En hij staat eh, nou, echt eh, 20 meter voor me. Ongeveer zo dichtbij. Dat is allemaal keurig te volgen. Vitesse. Op 0, PSV op 1 in Gelderdo. Groningen-Twente, Twente verspeelde 2 punten. Bas Tikkeler praat erover met de trainer van Twente, Ko Adriaanse. Zo blijkt me weer dat de ene wedstrijd de andere niet is. Want zo makkelijk als ze erin vielen tegen Odense en ook tegen RKC, trouwens, zo moeilijk is het dan ineens bij vandaag. Nou ja, niet uh, als je kijkt naar de kansen die we hebben gecreëerd. We hebben in de tweede helft uh, 300% kansen gecreëerd. Kopbal Woutbrana, Chatleylen op de keeper. Ola John alleen op de keeper en nog een penalty onthouden. Dat zijn vier kansen. Normaal vier, vier doelpunten. Ja, nee, dat bedoel ik juist. Ja, je moet, wel, uh, dus je moet het afmaken, ja. Dat klopt. En is dat dan omdat zij een keeper hebben die in de slotfase uitgroeit tot held? Of omdat er bij jullie aanvallend iets niet goed gaat op het laatste moment? Nou ja, de keeper heeft natuurlijk ook een kans, met 1 tegen Er komt ook een beetje geluk bij. Ik denk ook uh, en Ola John en, uh, en Nasser Chatley waren voordat ze bij die keeper kwamen, al heel lang onderweg. Hè. Het was niet even een sprintje van 10 meter. Ik denk dat ze zeker 30, 40 meter met die bal hebben gelopen. Dat kost ook natuurlijk wat kracht. Je weet niet wat er naast je is, wat er achter je is. En uh, keeper, ja, die twee keer heel goed gered. En is dat dan waarom Twente de wedstrijd niet wint? Of zit het ook nog in andere dingen, voor je gevoel? Nou, ik denk niet. Kijk Groningen uit. Dat is natuurlijk altijd moeilijk. De uh, eerste helft uh, vond ik dat ze... Te veel doel kwamen aan de linkerkant met voorzetten. Die werden wel allemaal weggewerkt. Omdat we een sterk centrum hebben. Maar dat mag natuurlijk niet zo vaak gebeuren. Als je kijkt naar de kansen die Groningen heeft gecreëerd. Kan ik er echt maar weinig opnoemen. Zelfs de call die ze maakte. was eigenlijk geen kans. Ik dacht dat als Nicolai hem gewoon had laten lopen. Dan was hij gewoon achter geweest. Dus... Maar goed, dan kan ik hem ook niet kwalijk nemen. hij kende op dat moment zijn positie kennelijk niet zo goed voor het doel. Ik probeer hem te stoppen, maar dat was ook eigenlijk niet nodig geweest. Als Twente gelijk speelt, voelt dat dan als een verlies? Uh, wel na zo'n wedstrijd, uh, als je in de tweede helft inderdaad drie tot vierhonderd uh, procent mogelijkheden creëert. En als je ook nog de laatste kwartier 20 minuten beter bent dan, uh, dan Groningen. En, nou is het heel makkelijk om te zeggen, dat zal dan misschien wel wat te maken hebben met die wedstrijd die je donderdag nog hebt gespeeld. Of zeg je, dat heb ik eigenlijk helemaal niet teruggezien? Dat denk ik niet. Dan zou je bijvoorbeeld de laatste kwartier 20 minuten minder ja. moeten uh, hebben gespeeld.